Ik ben Brouwer en dit is de Battenvieren-podcast. Vandaag een podcast over het onderwijs met als gast Diederik Boomsma. Welkom. Hallo. Je bent natuurlijk bekend als fractievoorzitter van het CDA in Amsterdam... maar vandaag gaan we het niet hebben over politiek... maar over je bijdrage aan het boek Onderwijs in tijden van digitalisering door Adverbrugge en Jelle van Baardenwijk. Hierin heb je een essay geschreven. Kan je wat meer vertellen over het boek en jouw bijdrage eraan? Heel graag, ja. Dit, uh, dit boek is uh, uh, Onderwijs in tijden van digitalisering. Ja, Verbrugge en Jelle van Baardenwijk als, als, uh, als redacteurs... die hebben dus die essays uh, ook begeleid en hebben mensen gevraagd. Ook mij om daar over te schrijven. Ik heb een hoofdstuk geschreven over het trivium in het digitale tijdperk. En het boek is uh, ja, geschreven vanuit de gedachte... Nou, ja, ja, natuurlijk digitalisering is gaande. Computers, internet nou, neemt steeds meer toe. Dat wordt steeds belangrijker in de hele samenleving. Wat betekent dat nou voor het onderwijs? En er wordt natuurlijk veel over nagedacht. Uh, je ziet ook nieuwe vormen van onderwijs zich heel nadrukkelijk gaan richten op die, om dat onderwijsproces zelf te digitaliseren. Dus gebruik te maken van tablets en computers. En dat dat een ander soort vaardigheden vergt. En je hoort, er is ook over nagedacht vanuit de regering in Den Haag. En uh, nou ja, Adverbrugge heeft natuurlijk de dus Stichting Bond, Beter Onderwijs Nederland. Dus al eerder buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijsdebat in Nederland... en over de ideeën over onderwijs. En eerder uh, heeft hij natuurlijk veel geschreven over die, ja, die onderwijshervormingen, vernieuwingen... die uh, ook al zijn hebben plaatsvonden in Nederland. Er is natuurlijk heel veel gebeurd, uh, uh, de basisvorming in de tweede fase. En, uh, en ja, nu, uh, ze hebben ook eerder een ander boek, een andere boek uh, geschreven over uh, de universiteit... waartoe is de universiteit op aarde... Ook uitgebracht door Boom en nu deze over digitale samenleving, die digitalisering, om dat bij elkaar te brengen. Dus eigenlijk het denken over onderwijs en de ideeën die dat sturen. Uh, uh, uh, yeah, te uh, gaan onderzoeken. En waar komt jouw interesse in dit onderwerp vandaan? Uh, ja, uh, goede vraag. Ik heb zelf uh, onderwijs genoten. <gif> ik ben nog steeds bezig oh. met mezelf uh, vormen, hoop ik. en uh, aan het promoveren. Uh, maar ook uh, ja, eerder, ik, ben, uh, ik heb zelf het Stedelijk Gymnasium in Leiden gezeten. En daarna ben ik in Engeland gaan studeren, in Spanje. Heb daar, trouwens ook, daar werkt heel anders, daar bijvoorbeeld in Engeland is het universitair onderwijs. Dus heel erg, je moet allemaal schrijven. En in Spanje was het juist uh, gewoon allemaal boeken stampen. En in die zin uh, gewoon die colleges volgen. Want dat is een heel andere vorm. Uh, daarna ben ik teruggekomen naar Nederland en was, zag ik wel dat dat heel veel was veranderd. Ook heel veel dingen op mijn school waren heel erg veranderd. Dus die tweede fase en de basisvorming, ik ben nog net van daarvoor en dat was toen ingevoerd. Dus ik dacht opeens, ja, en ook de leraren die ik daarvan kende, die hadden daar nu opeens mee te maken. Ik kende ook wel leraren die, die echt enorm uh, gefrustreerd waren. Zeggen, ja, laat, laat mij nou gewoon lesgeven uh, op, op de manier zoals ik dat gewend ben. En dat, werd dan, uh, dat mocht niet meer, want ze moesten nu coach worden. Ze moesten nu uh, op een uh, hele andere manier allemaal gaan aanpakken. En uh, nou, toen ben ik heel geïnteresseerd geraakt in de ideeën die daar eigenlijk achter Schuilen, van waarom moet het nou opeens zo anders? Er is een hele ideologie over dat onderwijsveld eruit En dat gebeurt nog steeds wel. Het is wel op een andere manier. Maar uh, ja, het blijft gewoon interessant. En uh, nou, ik, uh, ik heb niet zoveel ervaring zelf als, uh, als docent. Ik heb wel werkgroepen gegeven aan de Universiteit Leiden. Aan studenten. Dan gaan we belangrijke boeken lezen. En dan ga ik die opstellen. Die we dus moeten dus schrijven. Elke week uh, nakijken. Uh, maar ja, jij hebt natuurlijk zelf veel meer ervaring nog als docent, of dus hier als, als docent viool. Ja, ja ik zit zelf in een, in een docentvak waar alle vernieuwingen geen enkele vat op hebben gekregen. Waar überhaupt niets dat van na 1900 ongeveer vat op heeft gekregen. Uh, ben zelf... <lacht> oh, heerlijk. Ja, dat is af en toe wel, uh, wel heerlijk. Ik ben zelf afgestudeerd als violist, een docent viool en alt -viool. En uh, geef ruim tien jaar les, heb een uh, vioolschool in Hilversum uh, met vier docenten. En ja, ik, ik krijg de, via die weg natuurlijk wel dingen mee van ouders, van leerlingen, van hoe scholen niet in elkaar zitten. Maar ja, het onderwijs is nog steeds uh, heel ouderwets eigenlijk, maar op een goede manier. Omdat je merkt dat je gewoon ja. op een nieuwe manier het niet kan leren. Nee, er valt ook weinig aan te digitaliseren in die zin. Ja, we hebben, ja, wat je digitaliseert is dus bijvoorbeeld uh, bladmuziek. Dat is dan bijvoorbeeld wel heel fijn. Dat je, dat oh, ja. er, uh, uh, juist omdat het zo ouderwets is, is alles, alle methodes, alle boeken, uh, alle bladmuziek is rechtenvrij. Dus dat kan ik de leerlingen gewoon mailen en, en printen. En uh, uh, ik kan de, uh, pianobegeleidingen uh, op YouTube, kan ik ze toesturen om thuis mee te oefenen. En uh, ze kunnen oefenen met cd'tjes die bij moderne filmmethodes zitten. En Dus ja, digitalisering is wel enigszins sprake van, maar de viool wordt nog steeds gebouwd, bijna helemaal zoals die 400 jaar geleden ook gebouwd werd. Dat nieuwe leren is eigenlijk, iedereen heeft er wel een gevoel bij van wat dat is. Uh, ik kan wel een paar dingen noemen, maar het is eigenlijk een verzamelbak van onderwijsvernieuwende ideeën. Kan je aangeven wat de gedachte erachter is of waar het vandaan komt, het mensbeeld wellicht? Ja, uh... Dat is inderdaad, ja, je hebt je, inderdaad allerlei verschillende varianten ervan. En er is natuurlijk um, de echte extreme variant... dat, dat zo, bijvoorbeeld zo'n idee als iederwijs school... waarbij dan eigenlijk kinderen uh, naar school uh, gaan... en dan volledig wordt gevraagd... dan mogen ze helemaal zelf bepalen wat ze gaan doen. Mm -hmm. En uh, uh, het idee is dan dat ze dat ja, vanzelf een beetje gaan spelen... en op die manier uh, gaan leren. Uh, en dat je ze niet, niet al te veel eisen aan ze mag stellen... en dat het ook niet klassikaal mag zijn. Dat, dus eigenlijk dat... Traditionele beeld van het onderwijs, als een klas vol leerlingen, die dan luisteren naar een leraar. Uh, dat, daar wil men dan van af. Of dat, dat moet anders. Onder invloed van, van al die ideeën. En uh, ja, daardoor dus leren naar coach, niet meer klassicaal, niet meer feitenkennis, dus meer experimenteren uh, en zo verder. En nou ja, dat heeft allemaal. en daar ben ik toen ook in gaan verdiepen. En ik vond het op mijn verrassing dat je heel veel van die ideeën. Al terugziet in de 19e eeuw, die zijn daar, daar liggen de theoretische fundamenten daar al zijn gelegd. Uh, je hebt een, um, een Herbert Spencer, dus een Engelse filosoof, een beroemde denker. En die had een in, ook al in rond 1860 een boek geschreven, Education. En uh, daarin al die ideeën, al die dogma's van hoe dat dan anders zou moeten. En dat dus je dat traditionele onderwijs dat je, dat, dat je daarvan af moet stappen en dat je dus het moet vernieuwen en moderniseren, zie je allemaal daar al in terug. En dat vond ik heel verrassend. want Ik dacht van, oh, goh, dat, uh, ja, het wordt nu gepresenteerd, uh, zeg maar, ongeveer een eeuw later, als, uh, als het nieuwe leren. Maar het is letterlijk, het staat er allemaal al in. Dus ook het idee dat, dat het leren dus leuk moet zijn. Hij had het dan over een soort pleasurable excitement. En je moet niet meer stop forcing irrelevant information into the minds of reluctant children. Dat was het idee van het traditionele onderwijs. En uh, nou, je moet ook niet meer uh, Latijn leren, geen jaartallen, maar het moet allemaal spelenderwijs gaan. En dat, uh, de, de, je zou kunnen zeggen, de, de, de basisgedachte van die moderne onderwijsidee: dat is, de, dat is een soort idee dat je door het uh, onderwijs, als het ware, uh, dat, het, ja, dat het brein van kinderen ook zich als van, als van, van, vanzelf ontvouwt, als van nature, dat het een soort natuurlijk proces is, als een soort bloem die je opgroeit. En dat je dat ja. dus niet te veel lastig moet vallen met. ...met eisen, met discipline... ...met, met, met, met al die traditionele mm -hmm. dingen die dan bij het onderwijs horen... ...met klassikale settingen. ...omdat het vanzelf wel zich gaat ontvouwen... ...en het idee was ook dat je dan met wetenschappelijk onderzoek... ...kan je bepaalde methodes ontwikkelen... ...die dan aansluiten op dat natuurlijke proces... ...en waarbij het leren dan zowel leuker wordt als veel efficiënter... ...en dan krijg je een soort revolutionaire verbetering van het onderwijs... ...en dat, uh, en dat, nou, dat zag je dus al in het boek van Spencer... ...hoe je dat dan ging doen... Dus hij zei over niet meer road learning, niks meer feitenkennis, niet meer stampen. Je moet allemaal gaan experimenteren en, en, en, en, en, en, en, en lol gaan maken. En uh, ja, dat zag je dan ook terug weer in die, in die ideeën van het nieuwe leren uh, van de afgelopen decennia. En je ziet het nu dus ook weer terug, en daar gaat ook het boek over, over een nieuwe opvatting over digitalisering. Omdat heel veel van die ideeën waarmee dus digitalisering in het onderwijs wordt uh, gepromoot, grijpen eigenlijk ook weer terug op diezelfde uh, analyse. Ja, dus bijvoorbeeld de iPad-scholen uh, waar uh, kinderen dus gewoon allemaal op hun eigen niveau uh, achter een iPad zitten en allemaal spelletjes doen en allemaal leuk en het allemaal zelf uitzoeken en de docent er als een soort coach rondloopt om uh, ja. ze te helpen. Als, uh, Precies, ja, die iPad-scholen, nou daar, daar is dat die zijn inmiddels, dat is niet, niet zo goed afgelopen maar mm -hmm. je, inderdaad, je, je ziet als je kijkt naar, en het zijn niet alleen de iPad-scholen je ziet op allerlei andere plekken ook dat de um, het zijn een aantal beloftes die er uitgaan. Van als je dus met digitalisering, met computers, nou dan kan je inderdaad zeggen: ah, je hebt veel meer kennis tot je beschikking. Uh, want het idee is dan inderdaad, kennis is achterhaald, dat zei Paul Snabel. Je hebt laatst zo'n rapport of van het, uh, over het moderne onderwijs is toen geschreven, onder leiding van Paul Snabel, die zei ook in een interview, ja, kennis is achterhaald. Want kennis zit nu op het internet. En dat, dat hoef je dus niet meer, je hoeft niet meer dingen uit je hoofd te weten. Je kunt het nu opzoeken. Nou, dat is eigenlijk ook al wat er werd gezegd bij de basisvorming. En, uh, en wat Spencer dus al zei. En bij die digitalisering hoor je dat weer. En via het internet. Nu Google is dat. Nu kunt dingen gewoon googelen. Dus wat moet je nu leren? Niet, je hoeft geen feiten te kennen. Je moet alleen kunnen googelen. Uh, en tweede belofte van dat digitaliseren is dat, uh, uh, dat het inderdaad leuk is. Omdat voor een scherm kan je makkelijk uh, kinderen boeien. Zeg maar. Dat is ook zich geen gekke gedachte. Want je bent mm -hmm. gewoon ouders die zien... Nou ja, overal worden steeds meer computers gebruikt... En iPads En uh, ja, je ziet kinderen die moeten nog steeds met, met ge, van die boeken slepen. Terwijl ik zit de hele dag uh, zelf ook voor een scherm inmiddels voor mijn werk. En uh, dan denk ik, nou ja, dat, dat, en je ziet die kinderen vervolgens wel, uh, heel gebiologeerd dan voor zo'n iPad zitten ze dan filmpjes te kijken of spelletjes te doen. Dus dan denk je, nou ja, als je dan dat kan toepassen in het leren. Dus dat wordt er leuker van. Dat is ook een kracht. En een derde belofte van het digitale idee is dat je um, ja, dat, dat je het meer kunt aanpassen aan het. Aan het tempo van de individuele leerling. Dus differentiatie. Dat is ook een belangrijke belofte steeds geweest. Want dat zag men dan als het probleem van het klassieke onderwijs is. Dat je dan één tempo hebt. Terwijl die leerlingen allemaal verschillen. En op de computer kunnen ze allemaal hun eigen tempo opdrachtjes gaan invullen. En dan hoeven de uh, uh, die, die, hoeven de Ricken daar niet op te wachten. En kan iedereen een beetje op zijn eigen tempo gaan. Ja. En dus die drie dingen belooft dat digitaliseren. En daarom wordt er toch echt wel gepusht. Ook hier en daar. Nou, je moet veel meer daarop inzetten. ...en ja, ik zag dus, en daar heb ik dat hoofdstuk over geschreven... ...dat dat verrassend was, omdat het in die zin heel erg teruggeeft ...weer op die oude ideeën van progressief onderwijsvernieuwing. En dus ook weer op die oude ideeën van Spencer. Ja. En uh, ja, nou, Ja, wat ik interessant vond is dus dat je het op een gegeven moment ging vergelijken met, met dieren... Uh, die zichzelf dus ontwikkelen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een, uh, ja, een hert die krijgt jonkies... en die gaan dan vanzelf dingen ja. doen. Zeg maar voedsel zoeken en schrikken van, uh, van roofdieren. En dus ja. dus dat, dat zit er heel erg in. Um, dus ze willen wel teruggrijpen naar iets wat natuurlijk leert... maar wat ze dan niet zien... en waar ze zich ook heel erg tegen afzetten... lijkt de cultuur en de maatschappij te zijn. Dus we willen het kind losweken van al die culturele dingen van je moet Latijn leren, je moet dit weten en je moet uh, van alles en nog wat. Uh, en, en je op een bepaalde manier gedragen, maar dat je teruggaat naar een soort natuurlijke ontwikkeling. Ja, ja nou, dat, precies. Het, kijk, het is, uh, uh, dat grijpt terug op bepaalde ideeën. Van die Spencer ook, waar het allemaal begon, grijpt zelf weer terug op, op Rousseau. Want de mm -hmm. gedachte is dat, dat dat een natuurlijk proces is. En ik denk dat dat berust op bepaalde misvattingen over menselijke natuur... Uh, omdat mensen dus geen natuur. We zijn niet als dieren, we zijn geen natuurlijke wezens, we zijn cultuurwezens. Dus alles wat wij moeten doen, het, dat werkt gewoon anders. We moeten dus. Niet, we kunnen niet zomaar naar onze instincten luisteren. We moeten juist onze instincten trainen. Of we moeten ze juist overwinnen. Ja. We moeten. Um, uh, en, en heel veel. De, dus het is inderdaad uh, anders dan bij, uh, bij dieren. Ja, ik maak die, die vergelijking. Maar het, het is. Dat, ...die onderwijsideeën... ...van die revolutionaire onderwijsvernieuwing... ...lijkt ook in die zin utopisch... ...vanuit de gedachte dat mensen van nature... ...geneigd zijn tot het goede... ...of dat kinderen mm -hmm. een soort nobele wilde zijn... ...kleine nobele wilde... Ja. ...die je dus vanzelf uh, uh, allerlei dingen leren... ...en kijk, er zit ook hier en daar wel uh, wat in... ...want je kunt je voorstellen dat... Ja, kind, ...sommige kinderen ook heel ongelukkig kunnen worden... ...van hele, hele strenge discipline of scholen... ...waar ze alleen maar in die banken moeten zitten... En, nou ja, maar dat was dus, zit een gedachte van, nou ja, ja. je begrijpt wel waar het vandaan. Het, het is. Uh, het klinkt heel vriendelijk, zeg maar. Het, op, op het eerste gezicht ja. klinkt het allemaal heel vriendelijk om te zeggen van... ...ja, we moeten ze allemaal niet dwingen en dat moet zich natuurlijk ontwikkelen. Maar ja, we zijn inderdaad, een dier ontwikkelt zich natuurlijk... ...maar die komt niet heel veel verder dan vluchten, eten en zich voortplanten, zeg maar. Nee. Uh, dus als je ja, als mens je instinct volgt, dan zul je ook niet heel veel verder komen dan een beetje eten, slapen en vrijen. Um, <laughs> dus ja, we zitten nu eenmaal in een maatschappij. En als je een beschaving wil, dan zul je dus meer, veel meer moeten doen. Veel complexere dingen dan wat je instinct je ingeeft. Dus het is een hele rare aanname. Wat je zegt, de aanname dat mensen de nobele wilden zijn. Of dat, dat ze van nature tot het goede geneigd zijn. Ja, ja van nature zijn wij geneigd tot... Ja, dan gaat het niet altijd goed. Nou, het is natuurlijk ook, uh, ja, het is wel zo dat kinderen ook van nature een soort instinct hebben om dingen te willen leren. Ja, uh, is dat, dat is wel zo. Alleen het is, ja, het is niet genoeg. En het mm -hmm. gaat meer van, als, je moet dus karakters ook vormen. En de ja. belangrijke voorwaarden, dat je kunt je afvragen van, uh, wat zijn nou de bottlenecks? Van, van als je dan zo'n een, een kind hebt dat zich ontwikkelt, wat houdt ze dan tegen? Want zoals dus je in de ecologie inderdaad, heb je bepaalde voor, voorwaarden voor wat, wat de groei gaat afremmen. Als je bijvoorbeeld een stel herten hebt inderdaad dan. Die herten die verplant zich voort. En dus die populatie groeit. En totdat iets dat die groei dan gaat beperken. En dat kan je dan bijvoorbeeld een bottleneck noemen. Bijvoorbeeld er is een gebrek aan voedsel. Dan houdt het op. Of ja. er zijn een ziektes of wat dan. Maar ja, bij mensen werkt het dus. Heb je meer interne barrières of uh, gaat het om vorming. Dus de belangrijkste voorwaarden voor goed onderwijs. En dus die concentratie en discipline van de leerlingen zelf... En dan een persoonlijke band met de leraar die, uh, uh, die, dat, die ze mee kan nemen daarin. Dus dat, ja. uh, dat, dat is een heel ander model. Maar nou, dat, ja, dat is, klinkt allemaal vrij logisch. Maar ik denk ja. dat er wel een uh, onderschatting gaande is nog steeds in het Nederlands onderwijs... ...van het belang van je leren concentreren en ja. van discipline. Ja. Ja. En, en die dat, nieuwsgierigheid op zich. Kijk, dat hoeft ja. niet tot iets productiefs of iets goeds te leiden... Ik kan bijvoorbeeld heel nieuwsgierig zijn... en, en allerlei drugs gaan proberen of zo. Dat uh, is, nu, en dan kan dat, ik compleet ja. afglijden, zeg maar. Dus, dus je moet nieuwsgierigheid wel sturen. En inderdaad je zegt de concentratie. Ja. Moet je jezelf toch dwingen tot iets. Ja, nou ja, maar je, je, Wat, precies. En, en uh, het is ook wel zo dat die nieuwsgierigheid... die moet ook wel gevoed worden. Want je kunt ook... Ja, er zijn ook allerlei... Dus van die geestelijke valkuilen. Dus als je niet kunt concentreren... En ik denk dat dat echt een, een hele belangrijke uitdaging is voor het onderwijs ook nu. Dat, uh, zeker met, omdat je dus juist door die digitalisering allemaal omgeven bent door flitsend schermen met prikkels die je voortdurend voeden. met... En dat is ook de gedachte van zo'n computerscherm. Daar kan je makkelijk naar kijken, want die geeft voortdurend die reageert op jou. Terwijl als je ja. bijvoorbeeld een boek leest, dan moet je dat, moet je zelf meer, meer concentreren. Je, je staat zelf meer aan het roer eigenlijk van wat er gebeurt, ja. want die reageert niet op jou. Maar dat is dus juist heel belangrijk dat je dat ook uh, wel ontwikkelt en vasthoudt, die, die mogelijkheid om rustig gewoon ergens een boek te kunnen lezen. Zonder dat je zelf weer gevoed wordt met allerlei andere prikkels. En uh, ja, dat is, is ook een, een van de, dus de gedachten dat die, omdat de samenleving dus vluchtiger wordt en uh, uh, op die manier uh, ja, dat je meer, uh, meer, meer van die verleidingen, meer van die prikkels overal hebt, dat is juist de reden om het onderwijs als het ware. Uh, als een soort buffer daartegen te beschermen, zodat je ja. daar beter op voorbereid bent op die samenleving. Ja, ja want je ziet nu ja. kinderen van anderhalf die enorm goed met een iPad kunnen omgaan. En ik denk dat het zelfs al vanaf dat kinderen in de baarmoeder zitten, eh, krijg je al heel veel prikkels. Bijvoorbeeld vroeger was het bijvoorbeeld altijd stil totdat iemand. Bijvoorbeeld met muziek, je hoort nu overal uh, uh, muziek en dan meestal ja. popmuziek. Uh, dus vanaf dat je zeg maar twee cellen bent. Uh, krijg je al heel veel prikkels qua geluid. Want ja, het vluchtwater dat uh, resoneert natuurlijk lekker. En, of tenminste, dat, dat geeft goed trillingen door. Dus je, <laughs> ja. je, zelfs, zelfs in de baarmoeder begin je al met, met continu geluid, continu prikkels, continu uh, ja. appjes die binnenkomen. En uh, ja, ja daarna, daarna wordt het natuurlijk... Ja, de, die zijn natuurlijk gebouwd op jou, om jou af te leiden, zeg maar. Ja, en je moet eigenlijk... Uh, uh, die intrinsieke motivatie, zelfredzaamheid, discipline, de vrijheid om te kunnen werken, nou, dat is niet het beginpunt, maar het eindpunt ja. van het onderwijs. En je moet daar dus je moet daartoe, daartoe echt worden gevormd. En dat is ook een, de belangrijkste bron van vrijheid, is dat, uh, dat zit er ook achter dat sommige van die, van die onderwijsideeën een bepaalde opvatting van vrijheid. Dus wij mm -hmm. zijn geneigd vrijheid. Oh, lekker doen wat je wil. Ja. Terwijl de klassieke. Daar, al iets tegenoverstellen, Dus die onderscheiden de Romeinen. Dus libertas van licentia. En libertas is de ware vrijheid. En is dus juist het product van die innerlijke vorming. Van, um, want als je gedisciplineerd bent. En je kunt concentreren. Dat is vrijheid. Ja. Dan pas ben je vrij. Als je dat niet hebt. Dan ben je, niet, dan ben je juist overgeleverd. En dan, ja, maar iemand die zich niet kan concentreren. Is heel onvrij. Ja. Ja, en, uh, die is heel reactief. Die, die kan ja. niet nadenken over wat hij wil. Of een bepaalde gedachte vormen. En op basis daarvan. Ja. ja, ook dat terugtrekken zit er niet echt in. Terugtrekken en, en, en bepaalde ideeën vormen. Of je ergens in verdiepen. Maar het is reactief. Van, van ik verwerk wat op me afkomt. Ja, nee en dat is ook een spiritueel gevaar. Omdat je, je je niet kunt concentreren. kijk Liefde is ook een vorm van aandacht geven. En het vermogen om de juiste dingen Aandacht te geven is belangrijk in het onderwijs, maar ook voor je hele leven. En dat, dus concentratie hoort daarbij. En als dat niet lukt, dan, uh, ja, dan, dan, dan ben je dus verstrooid. Maar dat kan dus ook een soort, uh, dat, ja, dan kun je je ook niet focussen. Dus dan, dat, dat kan je, ja, Dante, die had het dan over Lento Amore. Dus, de, de, dus het is een soort torpor, uh, een geestelijke verlamming kan er dan optreden, omdat je je ja. niet echt ergens op kunt richten. En dat is. ...en vervolgens wordt dan... ...dat ondermijnt ook je persoonlijkheid in die zin. Nou, dus, ja, en wat je schrijft ook... ...concentratie is liefde, belangeloze... ...belangstelling versus verveling. Ja, als je niet kunt... ...verveling is dat je niet... ...dat is ook een consequentie... ...dat je niet ergens op kunt richten... ...wat, wat je dan begrijpt. Dus ja. dan ben je ook verstrooid. Ja. En ja, ja dan word je ook... ...dat is, dat is een gevaar... Ik, ik denk dus dat, ja, dat het heel belangrijk is dat kinderen zich goed leren concentreren en dat ze, heel, dat ze discipline leren. En dat is ook vaak dus niet leuk, maar, of mm -hmm. aanvankelijk is het niet leuk, maar het, de vruchten ervan zijn wel buitengewoon belangrijk. En ja. daarnaast moet je dus, volgens mij is het ook heel belangrijk dat je dat loslaat, het idee dat kennis niet belangrijk is. Feitenkennis ja. is buitengewoon belangrijk, het is ook de basis voor, um, ja, voor creativiteit. Want je kunt, dus dat is dus natuurlijk een hele idiote gedachte dat kennis niet meer belangrijk is. Omdat het nu ergens op het internet zweeft. Ja. Het is altijd al zo dat kennis zit ook in boeken. Maar je moet voordat er iets mee kan gaan doen. Voordat je het kan verwerken. Voordat je het kan gaan combineren. Voordat ja. het een soort bouwsteen wordt voor jouw eigen vormen, Moet je het in je hebben en in je dragen. En dus dat je wordt als het ware vergroeien met die kennis. En dan gaat het voor je leven. En dan kan het ja. ook... Een, dan draagt het ook bij je persoonlijkheid. En dan kan je een soort verruiming van de geest. Dus hoe meer je weet, hoe beter. Het ja. is natuurlijk ook onzin dat kennis allemaal achterhaald is of verouderd. Want heel veel kennis heb je Les van... Blijft Ja, Ja, dus, precies. Dus uh, dat, dat, dat die gedachte nog steeds rondzinkt. Dus dat je minder parate kennis nodig hebt. Dat, is, dat moeten we echt afschieten. Ja, dat, ja, dat, dat moeten we nu eindelijk eens een keer afscheid van nemen. Je moet gewoon veel weten. En hoe meer je weet, hoe beter. Ja, maar dan, dan kan je pas dingen gaan verwerken. Je kan niet dingen verwerken en creatief zijn zonder dat je daar een soort, soort input voor, uh, voor hebt. Uh, ik heb een tijdje geleden het uh, boek Verbroken Contract van George Steiner gelezen en die heeft het dus over het verinnerlijken van bepaalde, dat ging dan over gedichten, uh, maar dat kun je natuurlijk toepassen op alle... Zeker, ja. Allerlei uh, dingen zoals muziekstukken, uh, zoals ja. alles. Dat je dan pas uh, sowieso naar datgene kan kijken. Uh, dus je kan ja. natuurlijk een gedicht nemen en er even snel doorheen lezen. Maar dan heb je het niet verinnerlijkt. Dan heb je, ga, gaat er geen intern verwerkingsproces. Uh, ja. en, en dat is juist het belangrijke, denk ik, wat juist ja. moet blijven. Dat wij dat allemaal aan elkaar overgeven. En dat ik, ja, ik vind ja, het ook, ja, dat daarover kan communiceren. Zeker, je moet gedichten uit je hoofd leren. Dat zou je ook op school ook moeten doen. Want dan pas wordt het een bezit van je, dat je altijd ja. bij je draagt. En dat, ja. is, een, dat is, ja, het is een soort schat die je dan altijd bij je hebt. Ja, ja en hetzelfde en dan, voor muziekstukken of ja. voor, voor, voor boeken die je leest. Of het, het kunnen ook natuurlijk non-fictie dingen zijn. Of, ja. uh, dus dat, ja, dat, dat wordt heel erg onderschat hoe het. Uh, nou ja, en ook ik denk dat kennis nog eerder belangrijker wordt. Omdat je, er staat zoveel rotzooi op internet. Uh, je moet wel heel veel kennis hebben om dat goed te kunnen filteren. Precies, ja. Dat is ook uh, de misvatting. Van Natuurlijk heb je nu is heel veel informatie beschikbaar. En omdat, ja. uh, er wordt er wel gezegd... je hebt digitale vaardigheden nodig. Juist 21e eeuwse vaardigheden om dat te kunnen filteren. Maar dat is dus niet een, een soort vreemde metacompetentie. Dat, <lacht> dat is meer kennis. Je ja, hebt ja. kennis nodig. Ja. Met kennis kun je andere kennis een plaats geven... en beoordelen ja. en interpreteren. Ja. Dus uh, ja, dat... Uh, ja, ja dat, wat ik me ook wel afvraag, en dit is, dit is misschien een beetje, ik heb het misschien gedacht hoor, maar dat de clubs achter die onderwijsvernieuwing en digitalisering, bijvoorbeeld een Bill Gates, geeft miljoenen uit aan onderwijsvernieuwing. Waarom? Omdat hij zijn toekomstige klanten creëert, zeg maar. Ja. Als iedereen met zijn neus in de boeken zit, en ook met elkaar aan het filosoferen is over... Ja. Uh, over Elliot of zo. Dan, dan heeft Bill Gates daar niet zoveel ja. aan. Ja, nou, maar ik, ik denk op zich dat computers en tablets. Het kan allemaal wel een rol spelen. Ja. En je kunt ook zeker gebruik maken van de mogelijkheden die ze bieden. Alleen uh, je moet je tegelijkertijd bewust zijn. Van andere effecten. En dat, het daar, dat, het, dat andere dingen veel wezenlijker zijn. Ja. Dus, dus, uh, uh, maar je hoort ook wel vaak. Dat inderdaad de mensen in de Silicon Valley. Die sturen hun eigen kinderen al lang niet Naar hele traditionele scholen. Waar ze juist inderdaad geen computers hebben. Ja, ja, precies. Want die, ik, uh, het, het, het, dus we hebben nog niet echt onderzocht, geloof ik, wat precies het effect is van, van social media op, uh, op je brein. Of my, mensen ja. gissen er natuurlijk wel naar, naar, inderdaad, een kortere concentratiespannen. Je schrijft in het essay dat je zelf ook merkte dat je ja, merk zeker, minder... Ja, dat merk ik zeker. Sinds ik een smartphone heb, en ik heb me wel nog redelijk lang tegen verzet, maar ik heb hem nu nodig. Maar ja, dat, dat, dat, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat, je, uh, dat er een soort dynamiek van uitgaat, dat je voortdurend toch dat... Nee, je krijgt een soort beloningje in je ja. brein. Als je dat ding gaat checken. En, dan krijg ja. en dat heeft iets en dat Maar dat tegelijkertijd vermindert dat je concentratievermogen. Want ik, ik merk, ik kan niet eens een film kijken eigenlijk nu. Want ik heb helemaal ge daar geen geduld meer voor om een hele ja. film te kijken. Ja. <laughs> Op ja. zich, een film ja. is één ding. Maar ook inderdaad, je moet me echt dwingen om een, om een boek te gaan lezen ja. twee uur lang. Ja. Zonder. En uh, ja, dat... dat, dat uh, maar goed, het, het biedt ook veel. Dus je moet over niet heel, al te somber zijn dat het allemaal... Uh, allemaal vreselijk. Er zijn heel veel nieuwe dingen, maar je moet wel ja, erkennen dat er een dynamiek van uit kan gaan. Het is een faustische dynamiek, dus <laughs> dat, uh, waar je niet altijd die niet vanzelf uh, zeg maar meteen tot iets goeds leidt. Je moet je bewust van zijn van potentiële neveneffecten. Ik denk dat dat overigens over het algemeen geldt voor onze omgang met technologie. Ja. Dat we daar bewust over moeten nadenken en dat geldt ook zeker hiervoor, het gebruik ja. van die Tablets en smartphones. En zeker ook voor kinderen. Uh, die groeien nu natuurlijk op met die dingen vanaf baby. En dat, dat, ja baby. Ja, dat... Voor ons is er nog een ding uh. erbij misschien. En, en ja. uh, kinderen zijn er natuurlijk veel meer mee vergroeid heb ik het idee. Uh, ja, nee precies. Dus het is ook in, we weten nog niet precies wat dat uh, precies, allemaal gaat veroorzaken. Ja. Uh. Maar ik denk dat we wel weten en moeten weten dat het belangrijk is dat kinderen zich ook kunnen concentreren zonder tablets. En, uh, en dat ze ook leren om ja, ongestoord rustig te kunnen werken en te kunnen lezen. En omdat dat lezen gewoon van boeken en teksten uh, ja, toch heel basaal en fundamenteel is voor, een, uh, voor het onderwijs. En voor een, om, om, om een persoon te worden die goed kan nadenken. Ja, ja, wat wel de uitdaging er is, en dat hoor ik vaak van leraren, dat... Um Vroeger was het natuurlijk zo, je werd thuis opgevoed en je ging naar school om dingen te leren. Dus je kwam op school om kennis op te doen, zeg maar. Um, nu heb ik af en toe het idee, wat ik van docenten hoor, is dat, ze, dat de verwachting van ouders is... dat kinderen opgevoed worden op school uh, en op een, bijvoorbeeld een, een kinderopvang. Uh, dus dan krijgt het onderwijs eigenlijk een rol erbij die het niet kan dragen, want je kan niet... Uh... Ja, nee, dat hoor je ook inderdaad veel van leraren... Want... Ook in de gemeenteraad van Amsterdam spreek ik nog wel als leraren over. We zijn natuurlijk ook bezig met onderwijs. Gaat het dan meestal over heel andere dingen. Maar ja, dat, dat leraar tegelijkertijd politieman, uh, uh, docent, uh, uh, opvoeder, uh, ja. trainer en alle, alles tegelijk moeten zijn. Dat kan ja. inderdaad ook niet. Um, ja, en dat, dat, uh, da, ja maar da, en dat is inderdaad nog een veel breder <laughs> probleem dan. Een veel bredere uitdaging. Die niet alleen op het terrein van het onderwijs, kan je niet alle maatschappelijke problemen oplossen. Hè. Nee, precies, want wat je zegt, uh, kunnen misschien veel mensen volgen van, uh, dat je dus die kennis moet overdragen, dat die kinderen meer moeten lezen. Maar op het moment dat die kinderen op school komen en ze zijn eigenlijk al soort opvoedkundig verpest, zeg maar. Dan wordt het, dan wordt het natuurlijk nog wel lastiger. Ook al ga je zeg maar een, een goed onderwijssysteem oprichten. Ja. Ja, nee, dat moet natuurlijk altijd samen uh, aan idealiter, ja. Ja, ja precies. Uh, je beschrijft de klassieke school, het trivium en het quadrivium... om even voor te breien op hoe een school ingericht moet worden. Ja, het is een ander beeld, een andere visie op mm -hmm. onderwijs... die volgens mij zeer waard is om te herwaarderen... en ook om die ideeën weer naar voren te brengen. En dat is inderdaad ja, het klassieke... maar het westerse onderwijs was altijd gebaseerd op dat idee van het trivium... Of, uh, uh, en dat de basis daarvan de, dat deden al de Romeinen en de Grieken hadden. Al. En in de middeleeuwen is dat, heeft dat steeds meer vorm gekregen. Je, midde, mensen middeleeuwen, middeleeuwen, Ja, maar om, juist in de tijd dat mensen dus niet zoveel technologie hadden, mm -hmm. uh, waren ze dus heel erg bezig met het trainen van hun geest, omdat ze geen ja. andere hulpmiddelen hadden. En uh, het trivium is het idee van uh, logica, retorica uh, en grammatica. Mm -hmm. En uh, dat. Ja, dat, was, uh, dat waren zeg maar de bouwstenen van het onderwijs. Dus uh, voordat je dan overging naar de quadrivium, dus de andere vakken... moest je eerst dat, die basis op orde hebben. En uh, nou, je hebt in 1947 Dorothy Sayers, die Britse auteur... die heeft een essay geschreven, The Lost Tools of Learning... waarin ze dat weer eigenlijk weer ja, herontdekt en ook weer naar voren brengt... en een hele nieuwe draai aan geeft. In Amerika heeft dat ook geleid tot een hele beweging... de classical school uh, movement en uh, ik denk dat daar heel veel uh, van waarde in zit en je kunt dat eigenlijk op een aantal manieren begrijpen, eerst is dat de trivium dat gaat over het beheersen van elk vak heeft een soort eigen trivium uh, de, de grammatica is zeg maar de, dat zijn de feiten de, de basale feiten dan heb je de logica, de verbanden tussen die feiten en dan de retorica is het er zeg maar toepassen ervan, uh, en dat zie je nog terug bijvoorbeeld in universitaire studies als je dus medicijnen gaat studeren dan leer je eerst de namen van de botten en de weefsels en de, de, de basale feiten, zeg maar vervolgens hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat is dan de, de logica en dan vervolgens moet je zelf je eigen diagnose gaan stellen. Uh, en dus elk vak heeft een natuurlijke volgorde en dat is ook, je kunt dus ja, voordat je zelf dingen kunt toepassen moet je dus A, de feiten weten en de verhoudingen tussen de feiten en dan pas ga je die retorica fase in. Ja. En wat het nieuwe leren eigenlijk doet... is die fases omdraaien. Dus je begint met de fase van ga jij maar eens even wat aanklooien. Maar je hebt nog niet eigenlijk de bouwstenen om dat te doen. Ja. En Dorothy Sayers die geeft er nog een andere betekenis aan. En dat is dat ook het, uh, in de vorming van kinderen... zit een soort verloop. Uh, kijk, jonge kinderen zitten als het ware... in een soort grammatica fase, Want die snappen heel veel verbanden nog niet. Maar ze vinden het wel leuk om veel dingen te leren. Gewoon feiten, stampen eigenlijk. En heel veel mensen... Kennen ook nog. Ja, kinderen houden heel erg in bepaalde leeftijdsgroepen enorm van herhaling. Als ik bijvoorbeeld in de les ja. een hele slechte grap maak, ja. en dan maak ik hem daarna nog vijf keer, dan is het steeds harder om lachen. Ja, dat, dat is, is iets uh, goddelijks dat kinderen ook hebben, dat ze altijd in het paradijs, dat, dat dingen worden nog niet zo snel oud. Dus, uh, <laughs> maar inderdaad, dus, uh, vinden, ja, ze, ze zijn helemaal daar nog door gegrepen. Ook, ze vinden het ook leuk om dingen te leren, vaak ook via ja. liedjes. Ja. En uh, mensen weten vaak nog dingen die. Uh, uh, uh, ja, die, ze als, die ze op de basisschool ooit hebben geleerd. Hè? Ja, dat het blijft ze ook, oh, ook als het gestampt is. Dat is dus het voordeel ja. ook van dat. Je leert het wel. En daardoor blijft het een onderdeel van je. En, uh, en draagt het altijd mee. En je kan er weer andere dingen ja. aan ophangen. Ja, en kinderen vinden het ook best leuk. Het is niet, vaak vinden ze gewoon best leuk om die dingen te leren. Nou, dan dat tot, tot, tot ongeveer 10 elf. Nou, daarna kom, kom je meer in een soort logica fase. En dan wil je meer weten hoe het zit. En waarom dingen zich zo tot elkaar verhouden. En, hoe dat precies werkt. Ja, die willen van alles weten hoe het werkt. Zeg maar, Ze ja. zijn auto rijden en hoe werkt dat? Ja. Nou ja, hoe dingen zich tot elkaar verhouden. Dat die, ja. Daar komen ze meer op dat soort vragen. En, uh, en dan op een gegeven moment, 15, 16... Dan kom je in de retorica retoricafase waar je zelf gaat toepassen. En zelf gaan dingen uh, gaan bedenken. En, en nou dat, dat is dan ja, die retorica fase. Maar natuurlijk is dat ja, heel globaal. En is het niet zo dat je... Je moet altijd nog feiten blijven leren. Maar toch ja. zit er iets in, ook in dat leeftijdsverloop. Dat je eerst van die grammatica... Fase naar de logica en dan naar de retorica gaat. En dat je dat ook niet moet omdraaien. Dat je daar wel rekening mee ja. moet houden met een soort natuurlijk verloop ervan. Nou. nou ja, wat me het meest tegen het hoofd stoot van het, van het nieuwe leren is dat het eigenlijk lijkt. We weten best wel wat dingen over ontwikkelingspsychologie. Dus wat uh, kinderen van een bepaalde leeftijd wel en niet kunnen. Dat is bijvoorbeeld oorzaak-gevolg. Uh, verbanden niet goed kunnen leggen dat ze bepaalde dingen nog niet kunnen snappen dat ze dingen niet in een tijd kun kunnen plaatsen uh, dat, is, dat is gewoon simpele hersenontwikkeling en daar weten we best wel wat van en het lijkt alsof mensen die aan uh, zeg maar de onderwijsvernieuwers dat compleet negeren en, en eigenlijk een soort volwassen idee dan zie ik bijvoorbeeld wel eens uh, ouders met een kind van vier ja wij hebben afgesproken dat je nu een uur stil zou zitten nou ja een, een, een kind van vier, die kan niet eens begrijpen als jij ochtends zegt van, we spreken nu af. Ja. Dat jij straks een uur stil gaat zitten. Het kind heeft geen idee wat straks is, geen idee wat een uur is. Het uh, <laughs> die kan zich daar geen nou, enkele voorstelling bij, uh, uh, of, of, nou ja, tenminste heel globaal gezegd, ja. zeg maar. En, Kinderen kunnen soms ook meer dan... Je, dan, dan. Ja, ze, ze, ze kunnen het wel een beetje, maar, ja. maar überhaupt dat afspraken, zodat ze, dat ze ja. weten van oké, okay, ik beloof nu wat en dan krijg ik daar misschien straks spijt van. Dat soort dingen kunnen ze heel slecht inschatten. Ja, ja. Um, en het lijkt een beetje op, je hebt van die schilderijen uit de 18e eeuw of zo dat je dus van die koningsparen vaak ziet... En dat ze dan dus die kinderen heel erg als volwassenen aankleden. Zeg maar. Het zijn de kinderen van acht en die hebben dan echt zo'n ja. Ja, zo hele ja, dat volwassen. Ja. Ja. En, en omdat ze toen nog niet wisten dat kinderen... kinderbreinen werken compleet anders. Het is een niet een soort volwassenen die nog wat moet leren. Maar het werkt met totaal andere ja. beloningsstructuren, andere nou, motivatie. Ik, ik denk dat men zich dat toch wel realiseerden. Dat, dat kwamen ze vanzelf tegen. Ze konden het niet wetenschappelijk verklaren. Ja. Maar ze wisten sowieso wel. Dat kinderen al, Ja, dat. Uh, maar soms heb ik het gevoel, bij, als ik dan hoor over onderwijsvernieuwing, dan denk ik altijd terug naar dat soort schilderijen. Dat ik denk van, ja, ja. Je, je projecteert al je volwassen ideeën op, op een kind wiens brein echt totaal anders werkt met hele andere ja. Uh, ja. Ja. Ja, mensen. Maar, en, en, uh, ja, maar, ze hadden, ja. <laughs> inderdaad, maar, maar, maar inderdaad, ze hadden niet dat idee van een ki kindertijd is een heel aparte fase. Ja, dat is inderdaad precies. vrij modern. Uh, maar daar kun je ook in doorschieten. Omdat kinderen het ook vaak leuk vinden om wel. Uh, uh, die moeten ook om, om, om mee te helpen, bijvoorbeeld met dingen. En dan serie dat ze ook nodig zijn. Voor, ja. Ja, dat het, het is, ik heb over het idee dat je nu kinderen heel lang opsluit een soort teletubby wereld. En dan zijn ze opeens 18 en dan gaan ze studeren en dus het ook nog vlieren fluiten. Maar ja. dan op een gegeven moment dan wordt het leven serieus. Maar ja, dan, dan moet het dan. En dan krijg je de millennials met een burn-out. Ja. Ja, Omdat ze dus, dus, nooit uh, discipline geleerd <laughs> hebben of, of wat dan ook. Ze zijn continu overprikkeld, we hebben het niet onder controle. En, uh... Uh, ja, <laughs> dat uh, zie je ook wel. Ja. Maar goed, uh, ja. um, ik denk dat die trivium wel een, uh, een heel nuttig concept is om weer uh, op terug te grijpen. En um, je hebt die, die ene fase dat elk vak zijn trivium heeft, dan heeft ja. het een soort die leeftijdsfases. Mm -hmm. En daarnaast ook uh, uh, heeft het ook iets omdat het gaat om taal. Dus je moet, uh, taal is toch het medium van het denken. Dus je moet ook goed. Ja. En dat is iets wat in Nederland ook veel minder is in het onderwijs bijvoorbeeld dan nog in de Anglo-Saxische wereld. Dat je voortdurend essays moet schrijven. Nou. En dat is wel. Ja, een hele bewuste omgang met die taal is denk ik heel belangrijk om het denken te scherpen. En uh, ja, ik denk dat dat ook wel uh, goed zou zijn, omdat je dus, ja, dan uh, veel gerichter ook instructies kunt geven als, als kinderen essays moeten schrijven of, of opstellen. Het is dus wel heel veel werk om, om dat na te kijken, dat weet ik ook als, <laughs> als, we, als we die werkgroep die kreeg. Maar ja, je kunt wel heel gericht dan met z'n door zo'n tekst heen lopen. Van nou, hier ja. heb je een. Dit is een wollige gedachte. Deze metafoor klopt niet, hier moet je dat anders structureren. En het voordeel is ook wel dat kinderen uh, die, ja, als je dus door, zelfs de allermeest briljante leerlingen, om een goed, goed stuk te schrijven, is gewoon, blijft altijd een uitdaging. En dus je hebt ook daar voor elk niveau is het wel uitdagend. Om, om een goed stuk te schrijven. Ja, omdat je het individueel nakijkt. Dus je wil iedereen op zijn niveau bijsturen. Ja, ja maar voor, voor elk niveau... De, kijk, als je bijvoorbeeld, de, bijvoorbeeld multiple choice vragen hebt... en je hebt gewoon een aantal antwoorden... Ja. dat kan voor een hele slimme leerlingen... is dat dan ja, al snel te makkelijk. Die weet ja. gewoon de antwoorden. Ja. En gaan zich vervelen. Maar om ja. echt een goed stuk te schrijven... en dan dat te ontwikkelen en daarin ja. bij te sturen... dat is... Uh, ja, dat, en dat zit dus ook in dat idee van de trivium. Omdat dat ook de bouwstenen zijn. Dan letterlijk grammatica, rhetorica, logica... Ja. ja. Uh, je hebt het Trivium ook gezien in de praktijk, in Amerika begreep ik, op een aantal scholen. Ja, ik heb, daar, ik heb toen uh, een reis gemaakt, een aantal van die scholen bezocht. En uh, ik was echt uh, ongelooflijk onder de indruk van wat ze daar bereiken. Je hebt daar dus een hele beweging, die Classical School, Classical Education Movement. En uh, ja, ik, ik zag dat echt, uh, volgens mij werkt dat daar heel goed. Dus je hebt een aantal hele goede scholen. Het is moeilijk te vergelijken, want dat zijn. Vaak ook privéscholen, waardoor ze ja. ook wel uh, dus kleinere klassen hebben die dat dan mogelijk maken. Waardoor die leraren ook veel meer tijd hebben om bijvoorbeeld inderdaad zo die opstellen na te kijken. Maar ja, ook uh, basisscholen gezien. waarbij kinderen heel veel kennis leerden, ook allemaal door liedjes te leren. Ook trouwens Latijnse scholen, dus dat ze echt Latijn leerden op de basisschool. Maar dat, uh, ja, dat denk ik ook een heel interessant. En dat, dat in Amerika dan, echt het ja. platteland in Amerika. Dat is gewoon al die... Gewoon tienjarige kinderen, gewoon allemaal in het Latijn. Met een <laughs> of, zuidelijk ja. accent, maar ja, eh. ja, maar. ja, dat heb je daar dus ook wel. Dat is, uh... Ja, ze zijn natuurlijk wel wat conservatiever in die zuidelijkere staten. Dus um, ze misschien eerder ja. een hang hebben naar. Ja, maar dit is, dit is wel relatief nieuw nog voor ze. Dat, dat mm -hmm. deze manier van onderwijs en ook Latijn en zo. Maar, ja. <laughs> maar daar is, ja. is. Daar niet zo gangbaar. Nou, je hebt niet echt die gymnasiatraditie bijvoorbeeld. Maar dit zijn dan ook nog ba dit zijn dan basisscholen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, in, in Nederland hebben we de Latijnse School in Amsterdam. Uh, jij hebt één school Daar nou, geloof ik ook. Er ja, zijn dat, wat, wat, uh, ja, er worden wel pogingen ondernomen om dat onder te brengen. Dat is uh, ja, een buitengewoon veelbelovend en interessant idee. Uh, waar ook die. Ja, die ook wel, daar weten ze ook van dat, dat idee van de triview. Ja. En uh, ja, ik denk dat het. Uh, ja, heel, heel interessant is om te kijken hoe dat loopt. Het is ook niet zo dat... Wij moeten ook niet nu dezelfde fout Maar dat je dus denkt dat je één concept bedenkt... Ja. Dat dan voor iedereen gaat werken. Uiteindelijk is het echt een vak natuurlijk. Onderwijs en een meester zijn... Dat moet ook moet de autonomie van die leraar heel respecteren. Alleen ja, vandaar dat hoofdstuk gaat mee over die bredere ideeën... Die daar aan te, als, om als ja, een ander model zeg maar, ter vergelijking aan te, aan te bieden. En ook te onderzoeken dus welke ideeën daar dan aan ten grondslag liggen. Dat, ja. dat die daarachter schuilen. Dat is ja... Uh, maar ik, wel, ik vind het wel ontzettend interessant dat dit soort scholen nu ook opkomen. Ja, ja. Dus denk je dat er vanuit ouders ook een behoefte aan is? Dat die, dat die dus zien dat ja. uh, op, op veel scholen dat, dat, het, dat ze dat niet goed vinden. Of dat ze misschien net de, dezelfde wake-up call hebben als ze het vergelijken met hun eigen jeugd. Nou ja, ik, ik, ik ken wel veel ouders van jonge kinderen die... Ja, die uh, ik ken ook wel veel die heel tevreden zijn. Dat denk ik, nou, dat is dan juist een hele goede school. Die heb je ook gewoon nog mm -hmm. natuurlijk wel. Maar dat er ook ja. wel ouders zijn die, die zich zorgen. die denken, ja, die kinderen zijn er voortdurend half aan het spelen. En half aan het, en een beetje een soort mengelmoesje. En dat is eigenlijk heel onbevredigend. En, en ja. dat is het gekke ook van dat, sommige, van een deel van dat, van dat moderne uh, onderwijs. Of de progressieve onderwijsidealen. Dat aan de ene kant... Uh, uh, ja, kinderen overschat. Omdat ze dus... Je moet meteen zelfredzaam en intrinsiek gemotiveerd zijn en aan de slag. En aan de andere kant onderschat het ook. Want kinderen kunnen soms wel heel veel. En ook ja. complexe dingen. Ze kunnen best... Ja. Uh, ook zijn ook best bereid om moeilijke dingen te doen. Die niet helemaal niet leuk zijn van te meteen. Maar um, uh, ja, je, je ziet het allebei. En ik, en, en ik ken dus ook wel ouders die, ja, die zeggen van... Ja, ik zou zo graag willen dat, mijn, dat de school waar mijn kinderen naartoe gaan wat meer aandacht zou besteden aan, wat meer discipline zou bieden, wat minder alleen maar spelen en leuk doen, maar wat hogere eisen zou stellen. Ja. En, en ja. ook dan de omgeving scheppen waarin dat mogelijk is. Ja, ja, ja precies. Ja, want nou ja, discipline is vrijheid in die zin, dat, dat merk ik met leerlingen wel eens mee. Dan lukt iets niet meteen, nou ja, dat is bij viool. Je hebt het net zelf kunnen proberen. Ja, <laughs> dat is niet ja. iets. Ja, jou lukt het natuurlijk meteen, maar <laughs> heel veel <Nee>. mensen niet. <laughs> en uh, uh, dan beginnen die kinderen dus te huilen omdat ze iets niet meteen kunnen, bijvoorbeeld. Omdat ze niet snappen van, oh je moet jaren heel hard studeren en dan kan je misschien een keer wat. En dat is natuurlijk met vioolspelen. spelen. Ja, dat ja. duurt jaren, elke dag oefenen, elke week les komen voordat je dat ja. überhaupt iets hoorbaars eruit krijgt. Dus in die zin. Is, en daarom heeft dat hele nieuwe leren heeft nooit vat gekregen op zowel de uh, docentenopleidingen als heel veel vioollespraktijken. Die zijn heel erg van de oude stempel. Er zijn weinig moderne viooljuffen eigenlijk. Zijn weinig, dus je kunt niet zeggen tegen een kind, hier pak maar een viool en ga maar een beetje experimenteren. Het is dus dat, dat ouders dat idee soms wel hebben. En bijvoorbeeld gewoon een viool kopen of zo. Of gewoon thuis een beetje gaan rommelen. Ik heb ook wel eens wat kinderen in de les... En dan ik geef huiswerk op, zeg maar. En dan is het idee dat ze dat dan elke, elke dag ja. hopelijk gedaan hebben. Als we dan de volgende keer op les komen. Nee, nee, Mientje had zin om toch dit en dit. Ja, dus dan, dan laat ik haar maar in de eigen ontwikkeling. En dat je denkt van ja, er komt nog geen nood uh, uit. Ja. Dus ja. misschien dat we het ja. op een andere manier kunnen proberen. En misschien hey. is het daarom nou juist na het viool wel extreem pedagogisch ook. Omdat je inderdaad... Ja. Ja. De viool is een, je, je is een hele echt, strenge leraar. echt zwoegen om, ja, om, om, om dat te leren beheersen. En ja. uh, heel veel hard werken voordat het uiteindelijk dan... Uh, ja, als je het in de vingers hebt, wordt het natuurlijk fantastisch. Want dan heb je opeens de vrijheid om mooie stukken het te spelen. Helemaal, nee, zeg maar je het helemaal, zeg maar. Het is een blijven. instrument wat je nooit eigenlijk... Eigenlijk een viool kan je nooit meesteren. Nee, nee. Uh, zelfs uh, als ik uh, in het concertgebouw zit... Meesteren een... ook niet. Uh, ook niet meestressen, nee. nee. <laughs> Nee, dus, dus dat, dat is ook een beetje het, het intrigerende eraan, dat, dat er is niemand, ja, behalve misschien highfits, maar er is niemand die het volledig meestert, zeg maar. Dus, ook Johan niet. Ja, Johan Bergheimer is natuurlijk... Nee, maar ja, ja, nee, er zijn ja, geen ja, solisten ja. die perfect spelen, zeg maar. Dat hoeft ook helemaal niet, want het is een kunst en geen sport. Maar um, het, het heeft natuurlijk iets ongrijpbaars, dat je streeft naar een bepaalde perfectie die er... Ja. zeg maar In de maar, aardse wereld nooit zal komen. Ja, maar het is wel um, omdat hoe, hoe beter je de techniek beheerst. Ja. Hoe vrijer je bent. Ja. Om uit te exact. kunnen lukken. terwijl Terwijl als je sommige mensen denkt. Ja creativiteit is dus een soort gebrek aan regels. En, lekker, en dat is dus ja. tegenovergesteld. Ja. Dat je, bent pas, je kunt je pas echt creatief uit Als je enorme discipline hebt. En een enorme technische ja. beheersing. Ja precies. En dat geldt en ook kan voor ook, denk, andere dingen. Ja. Ja. Er komen ook wel mensen in mijn winkel binnen. Die willen oh ja, ik wil alleen maar mijn gevoel... Ja, ik hoef die techniek niet. Ik wil alleen maar mijn gevoel inleggen. En dan ja. denk ik van ja, op het, nee, het, het is omgekeerd. Die, ja, en dat is dat romantische vrijheidsidee. Dat je ja. daar ook in terug ziet. Terwijl het dus moet terug naar dat klassieke idee. Ja. Ja, en het is heel zielig voor kinderen op het moment dat ze dat niet uh, meekrijgen. Omdat ze dan dus merken van, ik wil iets. Dus ik wil een mooi viool spelen bijvoorbeeld. Ja, en die viool die blijft je maar. Ik bedoel, ik hoef er niet eens met een lineaal bij te staan. Die viool die straft je wel, yeah, yeah. zeg maar. Kijk, <laughs> ja, de, ja. Dat, dat is de meester. En ik hoef er alleen maar bij te zitten eigenlijk. Ja. <laughs> Uh, en dat heb ik zelf ook. Kijk, als ik zelf een week niet studeer... of ik, als ik een paar dagen niet studeer... dan, dan, dan hoor je dat meteen. Dan ja. word je meteen... Kijk, piano. Als ik een week niet piano speel... en dan ga ik weer piano spelen... Ja. dan speel ik gewoon piano. En als ik een week niet viool speel... dan is het als een soort strenge meester... die op een stoel zit van... nou, wat dacht jij nou, meisje? Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja. Interessant. Dus daardoor heb je eigenlijk... Uh, die, ja, die vioolpraktijk... Uh, die houdt heel veel oude... Uh, ja, je kunt, ja. je kunt er weinig aan, aan veranderen, aan, zeg maar, de, aan het veel onderwijs is nog net als in de, ja. ja, de 18e ja. eeuw of 19e ja. eeuw. Ja, klopt. Ja. Ja, want, want in ja. principe de, de boeken die je leest in de docentenopleiding uh, uh, stammen ook allemaal. Ja, je leest Le Leopold Mozart, de vader van, zeg maar. En, uh, ja. Uh, ja, dus al die boeken uit de 17e, 18e en 19e uh, eeuw. Uh, ja, dat is de literatuur een beetje. Dus het is, het is heel erg eigenlijk vanuit een soort oud-gilde. Idee. Ja. Uh, de, de, de, ja, de leraar uh, of de meester en de, en de gezel, zeg maar, en de leerling. Ja. Het, het wordt ook heel erg, ja, als je het over het, het doorgeven hebt, het ja. wordt natuurlijk heel erg... Uh, ja, ook doorgegeven van, uh, ja, van leraar. De tot, ja. ja. Ja, want bijvoorbeeld, kijk, ik kan de bach erbij pakken. En dan heb ik een oertekst en er staat niks bij. En dan heb ik mijn leraar, waar ik nog regelmatig naartoe ga, de jongwerkhebberk. Ja, ja. Uh, die dat, ja. Die zijn manier aan mij doorgeeft. En die een andere stijl heeft dan iemand die bijvoorbeeld heel erg van de authentieke barokuitvoeringspraktijk is. Of bijvoorbeeld. Ja. Um, dus dat soort dingen komen terug. En ja, die viel die leent zich er dusdanig voor... dat het hele nieuwe leren daar nooit vat op zal krijgen. Omdat ja. dat klinkt het voor gewoon voor geen beter... als je zelf een beetje gaat ontdekken. Nee. Nou ja, en het idee dus dat, dat het meteen leuk is... of dat, ja, dat dat het uitgangspunt zou kunnen zijn... dat is natuurlijk mooi. Want zelfs Plato die schrijft al... Dus dat het mooi is als, als, als leerlingen dus het leuk vinden om te leren. Ja. Dat alleen, het kan nooit het uitgangspunt zijn. Want dan moet het veel meer hebben van voldoening van het feit dat je iets onder de knie hebt gekregen. Ja. Dat is veel relevanter in het onderwijs natuurlijk ook bij zo'n ja, civiel leert spelen. Dus ja. Ik kan voorstellen dat een enorme voldoening ook jou geeft of je leerlingen, dat je dat ziet als, als je ze vraagt om te oefenen en, en een stuk te leren en dat ze dat uiteindelijk dan inderdaad in de vingers hebben. Ja, ja. en dat geeft ze natuurlijk heel veel zelfvertrouwen ja. en uh, voldoening en ze genieten van het spel op zich natuurlijk. Ja. Uh, dus ja, het geeft ze natuurlijk een idee van... ...ik heb iets bereikt. En op het moment dat je kinderen in een soort speeltuin... ...gaat opvoeden of scholen... ...dan zullen ze nooit die voldoening krijgen. Want yes. ze hebben nooit ergens de soil, zeg maar... Yeah. Het, ...het ploeteren en, en het uiteindelijk het bereiken van iets gehad. Yeah. En dat vind ik ook wel het gevaarlijke van... ...wat je zegt van... Nou ja, ...die digitalisering kan op zich heel veel goeds brengen. Maar uh, bijvoorbeeld de differentiatie in het onderwijs. Maar... Uh, het geeft wel directe gratificatie, zeg maar. En ik denk dat ja. dat ook, zeg maar... het hele pleasure delay, zeg maar, juist heel belangrijk is. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, de slomer en de slimmerikken, zeg maar. Ja. Uh, maar als je in de, de echte wereld... heb je nou eenmaal als slimmerik met slomerikken te maken. N nou ja, Op de precies. werkvloer, bijvoorbeeld. En moet je er misschien leiding aan geven? Of moet je ermee samenwerken? Je zult ermee moeten dealen. Ja, nee, dat denk ik ook dat dat... Ik denk dat zo'n klassikale omgeving ook heel goed is, juist. Voor heel veel kinderen. Dat je ook met z'n allen ja, meegaat. En dat je ook luisteren naar een meester kan dus heel, juist heel actief zijn. <kijkt> veel actiever om aandachtig te luisteren naar verhalen ja. Dan dat je zelf zit, zit aan te rollen met, je, met andere kinderen. Uh, dus uh, ja. Dat, dat, dat, dat, dat is zeker zo. Dat daar, ja, ook daar zit een soort gedachten achter. Die niet altijd in de praktijk zo uitwerkt. Ja, ja precies. Ja, dus, ja, misschien dat de school dan inderdaad wel een, juist een... Soort vesting moet zijn waar ze even een pauze krijgen van alle digitalisering. Ja. Um, ja, ik, ik denk dat we heel veel dingen die in je essay naar voren komen ook wel enigszins hebben besproken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen niet het boek moeten kopen. <laughs> um, zijn er nog dingen die je wil aanstippen? Um, ja, de discussie over onderwijs is natuurlijk al heel lang gaande, die zal ook altijd nog door blijven gaan. Uh, en uh, ik denk, man, dat dat... dat uh, maar dat we er wel naar moeten streven, om in ieder geval die waarde weer centraal te stellen. Discipline, concentratie. En dat we uh, ja, ook wel moeten proberen, iets van die progressieve vernieuwing, daar die kanttekeningen bij te kunnen zetten. Dat we ons realiseren dat, ja, dat de klassikale setting niet per definitie een probleem is, maar ook veel kan bieden. Dat je feiten moet blijven leren. Dat je inderdaad... Uh, dat je boeken moet blijven lezen. Dat je een deel van de dag daarvoor moet vrijmaken. Dat je jezelf als het ware... omgaat, om, om omleert gaan... Uh, met die technologie en die afleidingen, en al die prikkels en de smartphones... Ja. en de tablets en de computers. En dat je meer aandacht zou moeten besteden aan schrijven. En dat dat... Uh, ja, misschien bouwblokken zijn... Voor, om te blijven uh, werken aan goed onderwijs. Ja, Ja. Zijn er misschien nog... Naar aanleiding hiervan tips voor de luisteraars. Nu we het hebben over tijd maken om boeken te lezen. <lacht> nou, ik zou zeggen, doe het 's ochtends vroeg. Als je tenminste daar... Er ja, zijn natuurlijk ook mensen die misschien heel vroeg al moeten werken. Of die al heel vroeg worden gewekt door hun kinderen of wat dan ook. Maar ja, ik denk dat het, uh, dat je, uh, ja, dat het mooi is om, om te proberen een deel van de dag daarvoor te veroveren. En die dan ook te verdedigen die tijd. Voor uh, rustig uh, lezen. Ja, ja. En ja. Uh, uh, ja, nou dat, dat, dat is een, een kleine en bescheiden tip misschien. Goed, hartelijk bedankt voor de bijdrage aan deze podcast. Dan gaan we nu richting de afronding. En ik heb ook een andere tip nog dan, dan tot slot. En, en oh ja. dat is, neem vioolles. Want ja. <laughs> is dat ja. een buitengewoon uh, leerzaam. Uh, en ook heel goed voor je ziel en uh, voor je karakter om dat te doen. Ja. Nou ja, ik, ik moet wel zeggen, want dat, als, als ik door dat essay heen lees, dan denk ik wel. Uh, en dat heb ik met mijn mede Esther van Venema over gehad. Dat we eigenlijk allebei moesten toegeven dat we zonder die viool gewoon knettergek zouden worden. Oh ja? Ja. Want ik merk, als ik zelf een soort van overprikkeld ben en heel veel te doen heb en heel veel binnenkrijg, en ik ga gewoon een paar uur Bachpartita spelen, dat, dat, dat ik dan gewoon aanzienlijk betere geestelijke gezondheid ben op dat moment. Ja, ik, dat ik denk ja. van ja, dat is natuurlijk een groot gemis voor degene die dat niet uh, doen. Ja, nou uh, ja, ik, ik speel geen viool, dus ik, <laughs> ja, ik neem het meteen van ja. Dus <laughs> ja, goed, dus. Um, Luisteraars, leg af en toe even de smartphone terzijde. En ik wens u veel wijsheid toe. En Diederik, hartelijk bedankt voor de bijdrage. Nogmaals? Nou, dank voor het interview.